De Canon. 50 essentiële teksten uit de Nederlandstalige literatuur. Poëzie of verscheiden gedichten van Joost van den Vondel. Van den Vondel, die vinden we twee keer terug in de literaire Canon. Eén keer met zijn beroemde toneelstuk Lucifer en dus ook met zijn dichtbundel Poëzie of Verscheiden Gedichten uit 1650. Ik denk niet dat er nog veel mensen zijn die hem nu nog op hun nachttafeltje hebben liggen. tenzij je natuurlijk literatuurwetenschapper bent. Zoals Lieke van Dijnsen. Ik herinner me nog goed dat ik op een van de eerste wandelingen die ik door Antwerpen maakte de Boerla passeerde. Ik keek omhoog en ik zag daar tussen de beelden van Racine en van Schiller een bekend gezicht. Dat van Joost van der Vondel... Ik bedacht me toen dat er thuis ergens in een niet uitgepakte verhuisdoos ook nog het verzameld dichtwerk van Vondel moest zitten. Dat het misschien wel eens tijd was om dat te herlezen. Dat dat het indruk gemaakt. Vondel fascineert me eigenlijk altijd. En niet op de laatste plaats omdat hij al tijdens zijn leven een soort van literaire cultstatus wist te bereiken. Niet geheel onbetwist trouwens. Hij was katholiek en. Hij hield er nogal eens een politieke stellingname op na die niet bij iedereen goed viel. Maar daarvan was weinig te merken toen hij op 91-jarige leeftijd overleed. Amsterdam hulde zich in rouw. En ik vind het een haast filmisch beeld als ik me indenk hoe zijn kist door zes collega-dichters naar het graf werd gedragen. Ter gelegenheid van die uitvaart sloeg de stad Amsterdam ook een speciale munt. En daarop kwam een tekst te staan die goed samenvat volgens mij wat de status van Vondel aan het einde van zijn leven was. Slands oudste en grootste poëet. Tegenwoordig herinneren we Vondel vooral om zijn toneelwerk. Hij staat ook echt niet voor niets op die Boerlaas schouwburg. Zijn Gijsbrecht van Amstel, ik denk zijn meest beroemde toneelstuk, wordt nog eeuwen na zijn dood met enige regelmaat gespeeld. Maar misschien toont de kracht van Vondel als dichter zich wel pas echt in de veelzijdigheid die spreekt uit de honderden, zo niet duizenden gedichten die hij ook tijdens zijn leven schreef. En daarvan is een prachtige staalkaart samengebracht in de bundel Poëzie of Verscheiden Gedichten uit 1650. Het was niet Vondels eerste dichtbundel, maar het was wel de eerste die hij zelf uitgaf. Het moest een soort statement piece worden, dat niet alleen bedoeld was om zijn literaire tegenstanders monddood te maken, maar vooral ook om een nieuwe generatie Nederlandse dichters op te leiden. En de bundel opent dan ook met een soort programmatische handleiding hoe een echte dichter te worden. In de honderden pagina's aan gedichten, aan poëzie die volgden, liet Vondel zien dat je dat eigenlijk kon doen aan de hand van vrijwel elk onderwerp. Hij schreef gedichten bij grote en kleine evenementen in stad en land. Hij schreef gedichten op gebouwen, op kunstwerken, op beroemde portretten. Hij schreef gedichten op politieke misstanden. Hij schreef gedichten die religieus van aard waren. Hij schreef eigenlijk alles. Maar misschien is het mooiste nog wel van al dat dichtwerk de persoonlijke toon die hij eraan geeft. Dat zijn de gedichten op verjaardagen en huwelijken van vrienden, van bekenden, van geliefden. En in dat ongekend omvangrijke oeuvre, waarin misschien wel alle aspecten van die kleurrijke Gouden Eeuw aan bod komen, zijn net die persoonlijke gedichten degene die mij het meest aangrijpen. En misschien in het bijzonder nog wel de gedichten die gaan over een heel onnatuurlijk onderwerp. Over de dood van een kind. Want Vondels leven was zeker niet zonder tragiek. Hij moest maar liefst vier kinderen naar het graf brengen. En Zijn kanonieke gedicht kinderlijk op het overlijden van zijn pasgeboren zoontje Constantijn behoort misschien wel tot de meest intieme en persoonlijke gedichten uit zijn oeuvre. En tegelijkertijd laat hij in dat gedicht ook zien wat hij dichterlijk in huis heeft. Het is een gedicht dat slechts 75 woorden telt, maar van die 75 woorden zijn er ook nog eens 28 rijmwoorden en zitten er, er ook nog eens 12 verschillende rijmklanken in. En Hierdoor ontstaat een intense ruimdichtheid, waardoor het gedicht iets kinderlijks krijgt. En dat doet Vondel bewust. Op die manier past de vorm van het gedicht namelijk naadloos bij de inhoud. En die inhoud is een gestorven kindje dat als een engeltje vanuit de hemel zijn moeder troostend toespreekt. En dat gedicht dat gaat dus zo. Kinderlijk. Constantijntje, het zalige kindje, gerubijntje van omhoog... Constantijntje het zalig kindje, Gerubijntje van omhoog, de ijdelheden hier beneden uitlacht met een lotter oog. Moeder, zeit hij, waarom schrijt gij, waarom grijt gij op mijn lijk? Boven leef ik, boven zweef ik, engeltje van het hemelrijk en ik blinker en ik drinker, geen de schinker alles goeds, schenkt de zielen die daar krielen, dertel van veel overvloeds. Leer dan reizen met gepijzen naar paleizen, uit het slik deze wereld, die zo dwerelt, eeuwig gaat voor ogenblik. Als nu weer langs die boerla lopen en omhoog kijk, dan zie ik daar niet alleen toneelgigant Vondel, maar ik zie daar vooral ook een vader. Een vader die met de versus een overleden zoontje alsnog onsterfelijk wist te maken en alleen daarom al een plekje in onze kanon verdient.